De stemmen zijn geteld. De 50 de grootste zomerhits aller tijden zijn bekend. Binnenkort hoor je ze allemaal, allemaal in de zomerse 50. Zomerse 50. Binnenkort op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl.